Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoorzittingen van aanstaand ministers en staatssecretarissen gaan weer verder. Een half uur geleden is de eerste van de dag begonnen, Dirk Beljaarts. Hij moet namens de PVV-minister worden van Economische Zaken. Maar afgelopen weekend kwamen dingen naar buiten over zijn vorige baan. De eerste vraag ging er meteen over. De Telegraaf schrijft beoogt PVV-minister Beljaarts verder in het nauw. En het gaat dan de afgelopen dagen in de pers oh. over dat hij weg moest onder druk van de leden bij uh, Rekenwerk, BV en bij... Uh, Koninklijke Horeca Nederland, maar ook over fraudeleuze facturen en problemen met de Belastingdienst. Beljaards noemt het een storm in een glas water en zegt dat hij juist degene is geweest die alles bij het bedrijf heeft uitgezocht en geprobeerd op te lossen. De hoorzittingen duren de hele dag, ook andere kandidaatministers en staatssecretarissen komen aan bod. De e-mailadressen van 60.000 mensen met een studieschuld zijn een tijdje niet goed afgeschermd geweest. Een ethische hacker kon ze volgens BNR eind vorige maand inzien... door een datalek bij een softwarebedrijf. Dat bedrijf had die adressen gekregen van Duo... omdat het namens hen een enquête uitvoerde onder terugbetalers. Het lek is inmiddels afgedicht. En Oranje maakt zich klaar voor de wedstrijd tegen Oostenrijk. Mijn collega van sport sprak aanvoerder Virgil van Dijk. Hij heeft het naar zijn zin in Duitsland. Hoe is het met de spirit in de groep? Heel goed eerlijk gezegd. Ja, dat is eigenlijk nooit een issue eerlijk gezegd. Uh, iedereen uh, ja, zit er goed in en, en, en heeft vertrouwen in elkaar en, en weet dat hij belangrijk kan zijn op elk moment uh, die, die de massa komt. Nederland speelt in Pool D morgen de laatste wedstrijd. In groep B doen ze dat vanavond. Mijn collega Thierry Boon vertelt je wat je kan verwachten van die wedstrijden. Kroatië moet winnen van Italië om nog kans te maken. En dat is een flinke opdracht voor de nummer drie van het afgelopen WK. Want Italië dat is natuurlijk de regerend Europees kampioen. Dus let goed op Luka Modric, de Kroaat. Want het kan zomaar zijn dat deze 38-jarige levende legende... zijn laatste wedstrijd op een EK gaat spelen.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 Gaan er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 kort Race Radio. Alleen op ZFM. Ah, ja, daar zijn we Hans. Ja, daar zijn we. Voor... Goedemorgen live vanuit het circuit in, in Zandvoort. Ja, we zitten in een state of the art uh, uh, VIP room. Een geweldige VIP room. Ja, fantastisch. En van daaruit uh, gaan we twee dagen uitzenden van tien tot vijf.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 mee te maken hebben gehad. En, het, en, en ook het heden. En, en, uh, want het is natuurlijk een heel leuk uh, um, gegeven, de, de, de historische Grand Prix. Zeker weten, want iedereen uh, heeft natuurlijk alles met de autosport. En er is in die, uh, nou ja, sinds 48 circuit hier uh, dus er is in, in al die tijd er is er een hoop gebeurd natuurlijk. En, uh, nou ja, het is eigenlijk een feest van, van de oude, oude auto's. Zeg maar in. Dus, en in Zandvoort is natuurlijk elke uh, uh, zaterdag van de uh, uh, historische Grand Prix... een soort optocht van die oude auto's. Ja, dat gaan we vanavond weer doen. Uh, en, uh, ja. Van hoe laat tot hoe laat is dat? Uh, half acht gaan ze uh, vanaf het circuit gaan ze naar het dorp. En toevallig zit hier uh, uh, onze vriend... Uh,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 ...van San Rees Radio. En vanaf 1 uur... ...krijgen we vanmiddag Rob Harms en Benno Veugen. ...en Thomas de Jong ook. Je bent er ook bij. Je moet volgens mij nog wel even naar de dorp... ...maar goed, dat maakt niet uit. Fred Heij. En er zijn meerdere walking reporters dan... ...en zij maken ook een uitzending... ...die tot 5 uur duurt. En morgen is eigenlijk hetzelfde. Beginnen We met Jazz. Maar Jazz is ook weer aangepast met Alco Beuving...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 Ik zou het niet weten. Wellicht nou ja, met 4-play uh, moet. Nou, anders betalen we gewoon die 4 van... Uh, ja, nee, 50.000 euro. 4 ton. 4 ton. Oh, 4 nou, 4 nee, ton. Nou, voor de eerste 4 ton kan je niks zeggen. Nee, meer. dat kun je helemaal niet nee? zeggen. Dat kun je helemaal niet <laughs> zeggen. Nou, gisteravond voetbal. He, ik had het er net met Ger even over. Ja. Uh, Ger vond het een, een interessante wedstrijd. Tactisch, technisch gezien. Ja, ja. Heb je hem gezien, Ger? Nee. <laughs> helemaal niet gezien. Nee, nee. Kijk nooit voetbal. Nee. Nou ja. Nee, ik kijk alleen uh, Formule 1. <laughs> Als er 4 miljoen kijkers zijn, dan zijn er natuurlijk uh, 14 miljoen die niet kijken in Nederland. Ja, ongetwijfeld. Zo, zo en, en, ja, maar ik ben, ik ben mijn hele leven toch... Uh, want ik woonde tegenover het voetbalveld uh, uh, ja. uh, op, de, op de Van Lenneveg. Ja. Waar nu die huizen staan. Dat uh -huh. was een voetbalveld. En, uh, en toen had ik als kind, vond ik het al niks. Nee? Nee, ik heb het nooit wat gevonden. Ja, is dat, hè? Ja, En ik ja. vond altijd autootjes en hard rijden. En, uh, want er waren een hoop mensen druk met bezig gisteravond, hoor. In het dorp ook. En ja, vuur werd ik vuurwerk daarna, ik heb, gezien, heb je het gehoord of Absoluut, niet? Ja, zeker. Bij de Chin Chin, uh, ja. vuurwerk of zo. Chin Chin was helemaal uh, ja, vol, volgeladen. Vol, he? En daarnaast ook bij, uh, wat, hoe heet het ook weer, naast Chin Chin? Uh, uh, uh, uh, friends. Ja, friends. friends. Dat is ook helemaal vol. Nou, ze hebben goede manieren. Ah, hartstikke leuk, uh, ja, jongens. Ik vind het ja. iedereen. Ja. En ik vind het fantastisch. Absoluut, als absoluut. Ik, nou, als ik op tv zie dat die, die, die, die 40.000 man van links naar rechts gaan, ja, dat gaat de hele wereld over. Ik zal je vertellen: de is Ja. Die komen hier ook naar Zandvoort, hè? Meen je dat? Met de Grand Prix, ja. Ik, oh, ja? ik zag een programma van vrijdag. Oh, wat goed. Dus iedereen, heel zover gaat van links naar rechts dan. <laughs> ja. Dat is leuk, hè? Nou, dat is toch enig. Ja, eh, enig. Ja, het is helemaal leuk. leuk. Helemaal leuk. Oké, okay, we gaan een muziekje draaien. Pim Groov is onze technicus, uh, schuine strepen muziekkenner. Uh, en ook uh, heeft nee. hij de... De uh, Kings gaan we draaien. Nou, ja, dat is helemaal... Ah, het moet begin. niet gekker worden. wat een goed, goed wat begin, wat van een deze, begin. Goed begin van deze ja. dag. Ja. Ja. Laat horen. Race Radio. Alleen op ZFM.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 Maar de eerste, dat is de heer uh, Jonker van Eyck ja. ja, die won ooit in 1929 de rally van Monte Carlo. Oh, ja. En daarom staat hij erop. Okay. Maar er staan natuurlijk ook George Verstappen op, uh, Max Verstappen, et cetera. Nou, dat uh, um, uh, monument is eigenlijk tot stand gekomen na de dood van uh, Marcel Albers. Dat was een uh, zeer getalenteerde Formule 3-coureur um, die uh, uh, de Marlboro Challenge won...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 de dagen dat ik moest werken, puur omdat de focus, ja. want in de autosport gaat het allemaal om focus, ja. concentratie, concentratie, wat mensen op de openbare weg vaak niet doen. Nee. Alles moet op concentratie, ben je even die concentratie kwijt, dan kan je niet met als voetbal zeggen van we oh, pak even een nieuw balletje wat over het hek geschoten is, en dat vind ik het mooie van autosport, je pakt niet een nieuw balletje, het is over en uit. Zo is het, nou mooi verhaal in ieder geval. Het is duidelijk dat het een prachtige aanvulling is voor, uh, voor Zandvoort, voor het circuit. En iedereen uh, nou ja, die luistert hier, uh, die uh, moet gaan kijken. En dat kan natuurlijk dit weekend bij de historische Grand Prix, want het is ook een geweldig evenement. Rij je zelf mee, uh, Frans? Ja, ik, ik, ik doe ook wat. Ik ben ook nog steeds een speler. Okay, ja. dus mannen blijven kinderen. Spelen ja. het wordt wat duurder. Ja, dat is waar. Heel veel succes en hartelijk bedankt voor het gesprek. Waze Radio, Waze Radio,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 Circuit. Dit is Race Radio. Alleen op ZFM. Ik moet hem heel, heel rustig wegdraaien, de Kings. Want het ja. is wel heel erg als je hem zo abrupt... Uh, Ach, dat doet, dat hey, dat doet pijn. Hey, well. oh. Oh, nou ja, dan komt hij weer. Uh, als het goed is, hebben we aan de lijn uh, of Carina of Leon van Es. Klopt dat? Uh, dat uh, Ik zie iedereen hier zo. Ja, het is niet alleen maar op een stoeltje bij zijn auto zitten... maar ze zijn gewoon ook echt aan het werk. Ik zie hier dat dit een prachtige groene auto is. Een William, Hello, sir. Van Winchester. Is it right? Is it what? Is it right that you're from Winchester? Yeah, did I uh, hear it yeah, okay. correctly? Middle middle of Southern England. Middle of Southern England. Did you all, it came all the way with this beautiful Williams. How did it go? Or is it on a trailer? It's a Lotus. It's a Lotus. Yes. Yeah. Oh, I see here. Oh, yeah. It's a Lotus. A very nice Lotus. Uh, it's a Lotus Formula One Grand Prix car uh, with a uh, 1500cc engine. Wow. No, 1961.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 and won the race oh my right. god that's the most wonderful thing to hear we have very fond memories of this place yeah. but it is, it is the historic uh, racetracks are fantastic they're much more intimate than you know the modern tracks with a huge runoff huge safety time. Um so this, this track is just fantastic great privilege to be here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 En genoeg deze dagen hier. En we gaan een paar keer times. Oké, okay, bye bye. Dank je you. Thank you. Uh, Carina, een leuk gesprek Now. met uh, deze meneer. Ga gaan even verder lopen denk ik hè, Leon? Met, met een oude lotus. Ja, mooi, uh, mooi gesprek. Uh, hij heeft het echt naar zijn zin hier. Hè. En het is leuk om te horen dat ze Samford zo'n uh, ja, old school circuit vinden. En ja, ze vinden het geweldig om hier te rijden denk ik. Denk je niet?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 Blue underground The Terry and Julie cross over the river Ja, dat waren de Kings. En uh, we hebben Leon. En Leon, waar sta jij nu? Motoren lijkt wel. Oh, uh, Carina, waar, waar zijn jullie nu? Ik ben hier bij de Historic historicram. Ja, waar, waar ben je nu? Het gaat allemaal om techniek. We staan hier als KLM Engineering Maintenance om te laten zien waar we op zich al aan werken. Het zijn vliegtuigen, maar onder andere ook vliegtuigmotoren. We zien hier veel automonteurs rondlopen. Ja, en die kunnen eventueel bij KLM werken. Dus we proberen hier uh, nou, veel meer te delen over het werk. En het uh, is dus een twee tweeledig om ook mensen te werven eigenlijk. Want komen jullie zoveel mensen tekort bij KLM? Ja, eigenlijk wel. We komen uh, heel veel mensen tekort. En daar uh, zit ook heel veel mensen binnen, binnen, binnen nu in het ziekenhuis te gaan. We zien we ook dat we de kennis moeten ook op gaan overdragen. En uh, dat is het hard nodig om die mensen af te gaan werven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 Het is een afdeling die ervoor zorgt dat wij inderdaad over de aankomende 10 jaar groep mensen aantrekken en uh, opleiden uh, om nou, over 10 jaar nog steeds als een sterke merk te staan. Voor ja. uh, Ik ben uh, motormonteur, motorlijn. Uh, ik hoor dat de motor in elkaar geen uit elkaar gaat en uh, zorgen dat de laatste stempel erop komt dat het goed gekeurd is. En, uh, wij doen we ook het uh, trainen van nieuw personeel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 En daar hebben we verschillende afdelingen die doen elke uh, uh, uh, afdeling doet de zaak om motoren te kunnen repliceren. Hebben jullie vandaag, uh, jullie zijn denk ik wel vroeg begonnen, al, al enthousiaste uh, mensen hier gehad? Uh, met name, want ik zie ook vaders met hun zonen lopen, ik, ja, gezinnen. Uh, kun je ze al enthousiast maken? Ja, zeker, continu. We staan nu uh, eigenlijk bij de ingang met twee grote motoren. Dus het zijn echt de i-catchers waar mensen meteen op af kunnen komen. Ja, daarnaast hebben we gewoon een heel uh, leuk team met veel monteurs die alles kunnen vertellen over de motoren. Ja, juist mensen die affiniteit hebben met techniek vinden dat geweldig uh, op team. En dat is echt van jong tot, uh, tot oud. Iedereen uh, vindt het hartstikke uh, mooi. Je ziet nu eigenlijk, doordat hij zo op die trailer staat, hoe groot het eigenlijk is. En wat is het meest speciale aan uh, wat we nu hier zien? Want wat willen mensen heel vaak wel uh, weten? als dit? Wat, is wat, oh, wat het weet, wat is het allemaal doet, dat? willen ze weten, uh, als, je, als je, ik weet niet of je uh, ziet, ik, ik, maar als je een Vita is, dan is hier alleen de voorkant van de vliegtuig, uh, van de motor en niet de zijkant. Dus wij zijn benieuwd wat zijn al die uh, onderdelen en of dat allemaal van hoog heet. Weet je het uit jou, dus? uh, dat je, want hoeveel weegt het? Dat verschil nou, <laughs> een Het verschil per, uh, per uh, type. Het leeg, leeg zonder uh, al die uh, aansluitingen en leidingen heeft een ander gewicht dan dat hij zo nu compleet is. Maar, maar je niet 1, 2, 3 die zou vertellen. Nee. Ja, ja. Nou, dat maakt het niet uit. Maar het ziet er in ieder geval imposant uit. Dat moet ik wel echt zeggen. Gaan jullie zelf nog een rondje lopen? Want uh, dat staat zoveel moois. Uh, van historie, maar ook de toekomst heb ik gezien. Verderop. Ook heel interessant. Van uh, de Universiteit van uh, uh, Eindhoven. Die hebben een auto gemaakt. elektrische auto die wel 360 km per uur kan. En laadt op in 4 minuten. Gaan wij vliegtuigen hebben die straks ook snel opgeladen zijn? Dan gaan wij richting elektrische vliegtuigen? Ja, zeker. Die uh, ontwikkelingen zijn in, uh, in volle gang. Ze kunnen niet uh, de, de internationale vluchten worden, maar om, uh, nou, voor de kortere vluchten in Europa gaat, uh, gaat het zeker gebeuren. Ja, en ook daar is KLM-gevoerd Dus met Eindhoven praten. Die kunnen dus heel snel opladen. Dat, dat, dat weten ze nu beste van de wereld, dat is toch ook weer bijzonder, hè? Nou, ik uh, wil jullie heel erg bedanken en ik hoop dat er veel enthousiaste uh, mensen komen die zich willen aansluiten. Want de stand ziet er top uit. Dank je wel. fijne dag. Dank Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Ja, wat nee, plaatje, plaatje. Ah, Oké, okay. ja. Oh, When you write Oh, God. Je waar, je ja, waren CC Catch met uh, Follow the Money. Follow the Money. Van, van, de uh, follow the rainbow Oké, okay, nou we gaan uh, <laughs> richting 11 uur. Uh, de eerste uren van Sam van de Race Radio is bijna al voorbij. Tijdelijk maar zicht, we hebben hè? nog een heel leuk gesprek. Uh, uh, ja, zeker. Ja, want we gaan praten met Chris. Chris Grotanus inderdaad. Goedemorgen. Ja, Chris, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Nou, het, is, het is een plaatsgemaak ja, voor ben, ons. He? Jij bent natuurlijk een, een legende hier. Hè? Ja. Ja. Nou, dat wil ik zelf niet noemen. Maar ik kom al heel lang op het screen. Ja, ja, Hoe ja, lang al, uh, Chris? Nou, ik, ik weet dat mijn vader me volgens mij in 75 een keer een, heeft meegenomen. Toen ik vier was. Toen waren we heel snel terug. wat ik achteraf heb gehoord. Toen ging ik huilen, geloof ik. <laughs> vond ik niet zo leuk. Maar een jaar erop... Uh,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 alles vastleggen en dat doe ik ook. Nu met mijn zoon dit weekend, dus Marijn is er ja, ook bij. hartstikke leuk. Dus we doen het samen. Heel leuk. Ja, hoe, is mam... jou, hoe is jouw passie begonnen? Ja, toch doordat we hier op vakantie gingen en dat mijn vader me nam naar het circuit. En had jij een fototoestel bij je? En mijn vader en die zei van een maar een foto en, okay. en dat, dat bleef ik een beetje doen en uh, op een gegeven moment gingen we hier niet meer mee, uh, naar vakantie. Maar ik bleef wel uh, twee, drie weekenden per jaar bij mijn tante logeren en dan ging ik naar het ski. En op een gegeven moment of dan schoot ik wat foto's. En op een gegeven moment had ik een keer een, een setje van fo een foto's liet ik aan een coureur. En ik zeg: uh, ik Kijk, de je erop. Oh, leuk, je zegt: weet ik wil hebben. Ik kan kopen, het kost dat. Ik zeg: Nou een, een gulden, weet ik veel. <laughs> en zegt: Nee, dat doe ik. Nou, volgende keer vraag ik twee gulden. Dan kan ik, uh, op een gegeven moment heb ik het geld over. Kan ik een extra rolletje kopen. Ja. En dat was uh, toen ik 14 was. Okay. Maar eigenlijk hetzelfde er gebeurt nu met jou zo'n Marijn. Uh... Ja, ja, die, die komt natuurlijk al vanaf dat die twee, drie, vier, dan dus neem ik hem al mee, uh, ja. geef ik hem een van mijn oudere oude camera's in zijn handen en uh, gaan we maar foto's maken. En ja. mijn dochter ook trouwens, want die oh, is, dat? Ja, ja, ja, ja. mijn dochter is veertien en die, die komt straks ook nog. Oh, in, die vindt het ook leuk. Die vindt ja. het ook leuk inderdaad. Oh, wat ja, grappig. En vanmiddag zijn, vanavond zijn we ook met z'n drie in het dorp om de parade te schieten. Oh, wat en, ja, goed. Ja, wat ja goed. helemaal leuk. Helemaal maar je leuk. bent wel echt de zandvoortig geworden. Ja, maar echt Zandvoort word je niet, word je ben, nooit, nee. want dat ben je toch als je hier geboren bent. Nou, maar ik woon... Nee, dat klopt. Je bent geen echte Zandvoort als je hier niet geboren bent. Oh. Oké. Okay. Ik voel Nee, dat mij... moet heel ik... strenger zijn. Sorry. <laughs> ik zei toen ik inderdaad echt toen ik bij mijn ambtstansvoer van ik wil ooit hier in Zandvoort gaan wonen, want ik vind het zo leuk. En ik ben op een gegeven moment uh, mijn HTS-studie in nog in Groningen begonnen toen ik nog met mijn ouders woonden, maar ik was toen al zoveel hier met mijn vrienden. Uh, toen heb ik mijn haatje studie in Alkmaar afgemaakt. Ben ik in Haarlem gewonnen en toen ben ik in 95 ben ik het in Zandvoort terechtgekomen. Okay, okay. dus vanaf 95 woon ik nu in Zandvoort. Ja. Heb, heb jij ook Formule 1 gedaan vroeger hier op Zandvoort of niet? Nee, want in 85 was het laatste Grand Prix was het, was het, was het, was het, 14, toen was ik in 14e. Oh, toen was je 14e. Wel, oh, ja, ja, ja, ja, ja. wel de races ja, ja, ja, gezien, zien natuurlijk, ja, maar uiteraard ja. toen, uh, ja, Maar je hebt wel Formule 1 zelf ook gedaan, hè? He? Ik heb een aantal. Uh, nu de afgelopen races, de afgelopen drie Grand Prix heb ik hier gedaan.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 Ja, en ik heb, ik heb ook genoeg andere werk hier. dus uh, Maar ik heb heel veel diverse... 50% van mijn fotografie is auto's en autosport. En de andere 50% zijn... Uh, ik doe voor de makelarie wat. Ik doe wat de andere dingen. Uh, ja, een ja. jubileumfeest. Dus ik heb een, ik heb een heel erg gevarieerd fotobusiness. Uh, om het zo ja. maar te zeggen. Leuk. Want er gebeurt natuurlijk naast de Formule 1... Uh, wat we in augustus weer krijgen... er heel veel op standvoort. Heel veel, ja. Dus zeker uh, de, de, ik ben door de week heel veel bezig met bedrijfsdagen. Dus ja, van ja, ja, bleek me ja, al ja. Race Planet, Of van... Uh, van Dillenkosten, die hebben dan uh, evenementen voor bedrijven. En dan, ja. dan vragen ze, uh, kom jij fotograferen? Hmm. Ja. Want ze kennen je allemaal natuurlijk. En ze, ze kennen me, ja. Ik ben ze weten iets te vinden. Ik ben redelijk meubilair is. hier inderdaad. <laughs> ja. Ja. Dat wel, ja. Je hebt het okay. wel zien veranderen natuurlijk. Ik heb het zeker zien veranderen, ja, absoluut. Want uh, je ja. hebt die hele aanloop naar uh, Formule 1 hier in ook meegemaakt. Ik heb natuurlijk. zelfs de hele verbouwing voor het circuit gefotografeerd. Dus iedere week, ja, dus ja, ik twee, twee keer per dag was ik hier uh, aan, okay. aan, aan het rondbouwen. Maar, maar stond je niet met open ogen te kijken hoe het allemaal ging? Want had jij ooit gedacht dat het terug zou komen trouwens, Formule 1 is Zandvoort? Nou, als je het tien jaar geleden had iedereen zei dat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 Autos komen op je af, volle tribune, dus de hele zeven tribunes. Ja, op de achtergrond de contouren van Zandvoort, dat vond ik een mooie foto. Ja, die hangt noem... ook in een van de lounges. Hier ja, ja. Dus ja, dat ja, een mooie ja, ja. foto. Ja. En er is een hoop veranderd in de fotografie rond het circuit hè? met uh, wat je mag en de hekken ervoor. En noem ja, het op. veiligheid is natuurlijk. Uh, is, is heel belangrijk, uiteraard. Is heel belangrijk. En ja, de hekken zijn voor de Formule 1. Dus ja, uh, ik krijg wel eens van fotografen die tegen mij gaan klagen van: Jawel, die hekken hier, ja, dat ja. moeten wij zijn. Maar ik snap ze wel. <laughs> ja. Maar we hebben er wel een circuit ja. terug gekregen met Formule 1. En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 Ontwikkelen daar ja. en nou, verkopen dan een paar foto's en dan ging ik weer terug en hier bij mijn fotograaf in Haldersgaard ging ik afdrukken voor mijn klanten. Ik <laughs> moet er niet aan denken nee, dat is. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee Nee, nee, nee. Nu zit je de hele avond nog achter je ja. laptop, maar ja. ja. Bedoel, maar aan de andere kant, nu fotografeert iedereen iedereen met zijn mobiel. En, ja, uh, dat is waar, dat ja. is waar. Maar ja. Daar, heb je, daar heb je weinig los van. Ik ja. bedoel, uh, ja. je, hebt, je hebt foto's en foto's. Hè? Ja, je hebt foto's en foto's. Kijk, <laughs> ja. vroeger was je nog een beetje uniek, je doet het zo, want er moest altijd ja, een handeling tussen voordat je ja, iets kon laten zien. Inderdaad, nu maak je foto en met druk op de knop ligt hij in niet als moeder. Ah, ja, dus, uh, ja, dat is waar, ja, ja. klopt. Ja, andere tijden. Ja. Andere, nou, dat is wel bijzonder. Ja, ja, de, ja nee, zeker. Maar ik vind het leuk dat ik nog het oude heb meegemaakt. Ja. Ja. Ja. Wat is jouw favoriete plek hier op, op het circuit? Ook ja, moeilijk te zeggen, moeilijk he, maar te zeggen, bedoel, om te fotograferen? ik bedoel uh, ik vind, een startfoto vind ik altijd mooi hier op het rechtstuk met, ja. als, als de tribune vol ja, is of, een klassieke of in, foto, als de pitdakje vol staat, ja, Of een f uh, foto, uh, Die je ja, ook uh, regelmatig het, ziet. Het dat mooie uh, is natuurlijk met de Grand Prix is het natuurlijk helemaal het hele circuit vol. Ja. Alles, is me, alles is mensen. Ja, nee? ja. Dan is het prijsschiet in iedere bocht. Ja. ja dus, uh, ik, uh, ik, ik spaar allemaal oude uh, Formule 1-fotos. Ja, ja, je hebt een hele paar hele mooie. Ja. En toen kwam ik deze tegen. Ja. En het is een. Uh, een leuk dat uh, luistert, Ik denk, ik denk uh, een foto van uh, de auto van Den Kearney. En, uh, en die kleine jongen, dat ben ik. Oh, echt? Ja, <laughs> daar kwam mijn broer oh, mee. leuk, wat gaat En hè? mijn broer, die stond in een blad. En ja. mijn broer die zei: van, uh, dit ben, Volgens mij ben jij dat. Ik zie, ja, dat klopt. Ik kan me dat broekje. Dus Hoeveel jaar in. zal het zijn? Dit zal zijn, ik denk dat ik. 1894? Ja, nee. ja ik, denk, ik wilde niet zeggen. <laughs> ik denk een jaar of. Uh, wat zou ik zijn? 10 ja, tien? Of, uh, ja, zo uh, ja. is tien. Uh, dat is uh, 60 jaar geleden. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, leuk. Ja, dat is een ja. En dit kom... is Jan Drommel die erachter staat. Oké. Okay. Oude Jan Drommel. Ja, ja voor, de, voor de luisteraars die zien het niet maar het is een hele leuke foto. Ja, in dat in het is geval. echt. En dan een van de allermooiste foto's die. Die ik ken is niet Stop. alleen deze. Ja, maar we moeten we bijna, is... uh, we gaan er bijna uit. Oh, we gaan er bijna uit uh, ja. ook nog.